President Obama roept op om meer te doen tegen klimaatverandering. Op de klimaattop in Alaska zei hij dat de verandering sneller gaat dan de maatregelen die er tegen worden genomen. Daarom is het volgens Obama bijna te laat om nog iets te kunnen doen. Minister Koenders is ook bij de conferentie aanwezig. De klimaatverandering is op de Noordpool goed te merken. Het is er volgens de minister niet vijf, maar één voor twaalf, zo niet twaalf uur. In november is er een grote klimaattop van de VN in Parijs. belangrijkste agendapunt is daar een nieuw klimaatverdrag. Het kabinet gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter... dat Nederland meer moet doen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat meldt Dagblad Trouw. De VVD vindt dat de rechter te veel op de stoel van de politiek is gaan zitten. Om coalitiepartner PvdA tegemoet te komen... wordt wel een aantal extra milieumaatregelen genomen. Welke dat zijn, wordt later vandaag duidelijk. Premier Asjes van Curaçao is afgetreden. en zegt dat hij geen steun meer heeft van zijn partij, Puelo Soberano. Morgen geeft hij meer tekst en uitleg. Asjes wordt voorlopig opgevolgd door dus zijn partijgenoot en minister van Volksgezondheid, Whiteman, die aanblijft totdat er een definitieve opvolger is. Het weer. De onweersbuien hebben de warmte verdreven. Het wordt tussen 18 en 20 graden en af en toe regent het. Na vandaag blijft de temperatuur steken rond de 17 à 18 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Het is een normale ochtendspits in de randstad zonder al te veel uitschieters. Dit zijn de langste files van dit moment. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij 1 Brugge 7 kilometer. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen knop het Ipenburg en Dorp 5. Op de A6 Lelystad naar Muiden voor knop het Muidenberg 6 kilometer. A7 Hoorn-Zaandam bij de afritweide Wormer 9. Op de A9 ook maar Amstelveen bij knop het Battenverdorp 7. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 5 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Albladsterdam en Sliedrecht Oost 5. En richting Gorkum ook nog file bij Tiel 5 kilometer. Op de A20 groep van Holland-Gouda bij Moordrecht 7 kilometer. Een ongeluk op de brug bij Gorkum. Dat veroorzaakt file vanuit Breda. Er staat nu 4 kilometer file. En vanuit Almere naar Utrecht ook op de A27. Bij Hilversum 4 en bij Nieuwendijk nog eens 3.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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Zee op zetje heer. Zee oeps op zetje heer. Zee oeps op zetje heer. Zee oeps W G A P Say hoops upside your head. Say hoops, upside your head. Upside your head. Now on all you can up and you finger, finger snappers, snap snap you, toe up snap up you head. Snap say, upside say, upside your up hands. And you love laughs. I want y'all to say this with me. Say hoops, ups, your head. Say hoops, subside <laughs> your head. Say it loud. Say bigger the head. The bigger the head. Up. The bigger the side. Wat collega Ruud Jansen kan, dat kunnen wij ook natuurlijk lekkere disco draaien op de zondagmiddag. En dat is live vanaf het strand, vanaf Talassa en Ahoy. Daar zitten wij tussenin. Goedemiddag. Even na twee uur Zandvoort op zondag. Na Zandvoort lunch met Ruud en Osla. Dank daarvoor. En hij zit weer buiten. Goedemiddag Albert-Jan. Hé, hey, goedemiddag Rob. Ja, ben je er weer? Ja, ik, ja nu hoor ik me weer. Dat klopt. Goed. Ja, goedemiddag luisteraars en kijkers hebben we weer vandaag, hè. En we hebben zowel luisteraars als kijkers vandaag. Want we zitten inderdaad op het strand. En waarvoor, dat weet u inmiddels allemaal... maar dat zal ik u straks nog even haarfijn uit gaan leggen. Drie uur lang ZFM uh, uh, uh, live vanaf het strand. Uh, met Zandvoort op zondag. Wat gaan we vandaag uh, allemaal doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Al moet ik wel zeggen, Rob... dat, uh, dat de, de, de, de drukte van de evenementen wat af gaat nemen. De vakanties zijn weer voorbij. En iedereen gaat weer zijn zweegs. Dus ook de activiteiten... Uh, de uh, evenementenagenda zal weer wat korter worden. Half drie hebben we natuurlijk het enige echte Zandvoortse weerbericht... van uh, onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. Om half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week... en die luistert naar de naam Dushi. En het gedicht van de week... ja, ik heb, uh, ik heb, de, ik heb er een uh, best wel vrij om een, een, een gedicht te doen... van Astrid de Wolf uit Zandvoort. Want die heeft een heel mooi gedicht geschreven... en het heeft natuurlijk alles te maken met de actie waarvoor wij hier zitten. Verzet de windmolens. We gaan uh, live schakelen met het circuitpark Zandvoort. Want het is vandaag de derde dag van de historische Grand Prix in Zandvoort. En daarvoor is aanwezig Willem van Densen. En die gaan we dus zometeen rond van kwart over twee voor de eerste keer bellen. Verder hebben we natuurlijk nog Pit Report. KLM Open 2015. Een groot golfevenement wat eraan zit te komen. Uh, EK Hockey. En we volgen natuurlijk voor u ook de eredivisie voetbal. En heel misschien, Rob, ja? komt uh, onze plaatsgenoot Kees van Amstel langs. Wie is Kees van Amstel, vraagt u zich af. Kan jij dat even toelichten? Uh, Kees die is een uh, cabaretier uit, uh, uit Ja. En uh, ja, hij heeft iets uh, tegen die windmolens. Net als wij trouwens. Dus... En, en hij heeft daar een schitterende column over geschreven. En hopelijk uh, komt Kees uh, vandaag langs... om die column aan u te laten horen. En natuurlijk veel zand, uh, ja, strandmuziek, hè Rob? Ja, tuurlijk. We zitten hier niet voor niks, hè Albert-Jan? Dat dacht hey, ik. Lekker zonnetje op je bol en genieten van lekkere muziek bij CFM. Een goedemiddag.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 Deze plaat ook, en toen zeiden we dat ook al, hè. Moeilijke tekst, hoor. Hele moeilijke tekst. we hoorde Eckhart, en dat was Bang, Bang, Bang. Daarvoor de zonnige zingel van Tambourine en High Under the Moon. CFM, Race Radio, Bit report. Bit report. Ja, dit weekend historic Grand Prix hier in Zalvoort. Niet alleen in het uh, centrum gisteravond, maar ook vandaag weer... activiteiten op het circuitpark Zalvoort. En daarvoor schakelen we live over naar het circuit... naar Willem van Densen. Goedemiddag, Willem. ...historische kampioen. En de historische kampioen... ...ja, daar zijn we nu... ...dat deze... Euh, ...dan moet dus, euh, uh, ...ja, historische... ...moet uh, uh, naar uh, in kampioen. kampioenschap. kampioen ...prachtig uh, veld uit auto's. ...maar ja. uh, de ...zoals ze zijn... ...de de en en, en ik dat... We prima was top ...in deze race ...die gaat over 25 minuten... ...en is zojuist... Uh, De die rijdt in een liché, op een veeglaat is het uh, Lonnig, de maan en op de derglaat... ...en die, uh, die in een uh, teerrol rijdt. Nou, met opzichten op van gisteren er is toch wel een verandering uh, over het geluid. Het geluid moet nu richting Zondvoort. voor ik uh, denk dat daar meer uh, klaar gaat worden, als dat er gisteren gedaan werd. Vanuit de andere kant, uh, toen de wind uh, richting Bloemendaal... Uh, Ongetwijfeld nu ook het geluid uh, meepikken, net als uh, vele van de luisteraars in uh, Zongvoort. En ik geloof niet dat er iemand is uh, die daar heisa uh, over maakt hier in Zongvoort. Uh, uiteraard hebben we deze kast veel meer gehad, al prehistorische, uh, prehistorische, historische, pre -historische, pre -historische uh, racen in diverse klassen. Dit is een van de mooiste klasses, uh, maar vergis je niet, aan het eind van de dag hebben we de Formule van voor 1961. En daar hebben we gisteren een geweldig uh, racewerk mee gezien. Deze aan het toe met de maceraties en Ferraris die een uh, ja, waarde vertegenwoordigen van zo'n 5 miljoen, uh, sommige van die auto's. Maar hebben werd niet gekeken door de degenen die daarin regen. Ik ging maar vol voor de overwinning in die Formule 1 van voor 1961 en dat gaan we vandaag ook nog vanwege. Oké okay, Willem, ja, hey, lekker druk uh, ook vandaag weer op het circuit. En heel veel geluid hoor het hier uh, ook bij Talassa, duidelijk. Niet alleen uh, bij jou op de radio, maar ook gewoon live op het strand uh, is, uh, is de race te volgen Willem. Willem hoort mij niet meer. Nee, dat, dat kan ik me wat bij voorstellen bij het geluid. Dankjewel Willem. En straks komen we weer terug bij Willem van deze. Het vervolg van de historische Grand Prix race op het circuitpark Zandvoort. En we hebben zin in zonnige muziek. Nou, we hebben er weer eentje gevonden hoor. Deze mag er zeker zijn. Terug naar de jaren uh, 80, naar nou, begin jaren 90. Met de single van uh, Maxi Priest. Hier is The Wild Wolf. It's not something new, and it's breaking my heart to leave, baby. I'm green. zomers een gevoel vast met deze van Maxi Priest. Dat was de Wild World. Nou, we gaan ja. eens even naar buiten, want daar is een drukte van je welster. Wie heb je daar aan tafel? Uh, nee, nee, nee, nee, dat mag ik, uh, mag ik nog niet zeggen. Oh, mag je niet zeggen? Oh. Nee, dat mag ik niet zeggen, maar ik heb het, ik heb het vermoeden, uh, Rob, vermoeden, dat, want uh, volgende week even kijken, op woensdag op 2 september van 12 tot 6 gaat Sinterklaas, ja, je hoort het goed, Sinterklaas, ...gaat uh, ook in de, in de, in de paal, op de paal zitten. Meen je dat nou? Ja, en volgens mij is hij nu al incognito in Zandvoort. Oké. Okay. Verder mag ik niks zeggen, zal ik ook niks zeggen. Maar uh, ik zou zeggen, kinderen, woensdagmiddag zijn natuurlijk alle scholen uh, vrij. Dus van 12 tot 6 gaat Sinterklaas. U hoort het goed, Sinterklaas. Zelfs op een paal zitten. Want zelfs Sinterklaas wil ook die, die windmolens... Uh, is niet tegen windmolens, Sinterklaas. Maar niet zo dicht op de kust. Geweldig initiatief dat zelfs Sinterklaas al op gaat paal zitten. Nogmaals, woensdag van 12 tot 6. En waarom zitten we hier nou eigenlijk, uh, Rob? Waarom zitten we... Ja, we hebben handtekeningen nodig. We hebben handtekeningen nodig. Voor degenen die het nog niet weten... momenteel voeren Zandvoort... ik wou bijna zeggen Sinterklaas... voeren Zandvoort en heel veel andere kustgemeenten... actie tegen de komst van 700 windmolens... u hoort het goed... van 200 meter hoog vlak voor de kust. Ter hoogte van onze strandtent waar we nu zitten, 18 en 19... staat een grote paal waar een platform aan hangt. Om de 6 uur nemen 40 protesteerders... om de 6 uur bij toebeurt plaatsen op dit platform.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 Waardoor de horizon gevrijwaard kan blijven van verdere bouw vlak voor de kust. Dus als u het nog niet getekend heeft, u bent van harte welkom om bij ons even langs te komen aan de stamtafel en uw handtekening te zetten. Ja, en wij zitten tussen Talassa en Ahoyi in. Dus tussen 18 en 19. Dus kom even langs bij ons en zet je handtekening, verzet windmolens. <tie>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 Hallelujah. Ooh. Girl said, Hallelujah. Ooh. Girl said, Hallelujah. Ooh. Cause I'll tell don't give it to you. Ooh. Cause I'll tell you welcome. just why Het hele weekend live aanwezig op het strand tussen Talassa en Ahoy. En uh, wil je radio komen kijken, dan ben je natuurlijk van harte welkom. We Mark Ronsen en Drunner Mars, dat was de Uptown Zometeen gaan we het uh, CFM uh, weerbericht uh, met je doornemen. Verzorgd door www.meteopagina.nl. De website voor ons weer, Alex van onze weerman Lex van der Horen, maar eerst nog even een plaatje van Shakka Kan. Terug naar de jaren 80 bij CFM op de zonnige zondagmiddag live rafstrolt. Jordi is Jacke Kang en I'm Every Woman. CFM Inmiddels uh, half drie geworden, dat betekent dat we gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. En uh, vandaag ziet het er wel lekker uit, albert -Jan. Ja, luisteraars en kijkers, uh, ja, vier vanaf het strand, een heerlijk zonnetje en een lekker koel cool briesje, dus heerlijk strandweer. Dus ik zou zeggen, uh, kom gezellig naar het strand, zet uw handtekeningen en uh, leg uw handdoeken uh, op het zand en ga lekker uh, een beetje zonnen. Geregeld zonneschijn dus vanmiddag. En, uh, de, de wind waait uit het oosten tot zuidoosten aan het eind van de middag uit noord en is zwak tot matig van kracht. En de temperatuur loopt op naar een graad of 23, 24. Vanavond neemt de bewolking weer toe en de komende nacht gaat het buiig regenen. Met daarbij ook kans op onweer. Nou, dat hoop ik niet voor de paalzitter. Want in het geval van onweer zal de paalzitter eraf gehaald worden uit veiligheidsoverwegingen. Hoe laat gaat hij alleen beginnen trouwens? Ja, nou ja, dat zegt dat verhaal niet. Maar in ieder geval later op de avond. Oh, gelukkig. Dus vanavond neemt de bewolking weer toe zoals gezegd. En de komende nacht gaat het buiig regenen en met daarbij dus kans op onweer. De wind waait meest matig uit het noordoosten en de temperatuur daalt naar een graad of 15. 16. Gaan we naar morgen, morgen maandag en alweer de laatste dag van de meteorologische, heb je weer? meteorologische zomer. is uh, Het bewolkt en valt er geruime tijd buien geregen met daarbij ook kans op onweer. De noord- tot noordoosten wind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar waarde van omstreeks de 20 graden. Maandagavond is er nog kans op regen, maar geleidelijk wordt het droog en in de nacht naar dinsdag klaart het op. De wind waait matig uit het noorden tot noordwesten en de temperatuur daalt naar een graad of 14. Gaan we naar dinsdag. Dinsdag starten we... De, zoals gezegd de meteorologische herfst. Droog met flink wat zon. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig... uit het noordwesten. En de temperatuur stijgt... naar een graad of 17, 18. En wat betekent dat voor de... langere termijn? Uh, na dinsdag... hebben we een noordelijke stroming tussen... het hoge drukgebied Marisse op de oceaan... en een lage drukgebied boven het... noordoosten van Europa. De zon... schijnt geregeld, maar dagelijks is ook een... buienkans. En daarbij is ook onweer mogelijk. De temperatuur stijgt... De week naar graden of 17, 18. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. En wil je het uh, weer nalezen? Ga dan even naar de website van Lex van de Oren. www.meteopagina.nl En we hebben er weer een handtekening bij, zag ik. Dus dat gaat hartstikke goed. Kom even langs uh, bij Talassa en zet je handtekening. Want de windmolens, die moeten gewoon verzet worden. to do. Voor de komende dagen gingen wij van lekker dansen hier op het Zolghofse uh, Met uh, Fox, Stevenson en Sweets, Soda, Pop. Ja, en dan hoorden we dat de zomer zo wat voorbij is. Hè? Aankomende dinsdag gaat de herfst beginnen. Ah oh, nee, gaat verder. helemaal geen zin in. Maar goed, we ontkomen er niet aan. Tassie Springfield heeft er ook een plaatje over gemaakt. The night runs away with the day. that was green is now hay Nee, vandaag, uh, Albert-Jan. Sala. Dus niks zomer is over. Nee. Ik moet het trouwens wel, het trouwens wel gaan insmeren met sunblok. Ja, smeer hem. Alles, ja, smeer hem. <laughs> Weer zo'n bruggetje. Oké, okay, nou. Uh, <laughs> Even. Uh, ja, hoe is het trouwens met Sean uh, Lemmers uh, op de paal op dit moment? Ja, nee, hij, staat, hij heeft ons de rug toegekeerd zelfs. Maar hij mag toch tot zes uur zitten alvorens hij wordt afgelost. En hij laat menigmaal van zich horen vanaf de inmiddels 21 meter hoog plateau. Want daar is de, inmiddels de, de, ja, de stand naartoe gegaan. Want de organisatie rondom het paal zit een protest. meldde vanmorgen, de vierde dag van de actie. dat er op dat moment 23.500 handtekeningen bijeengebracht zijn. En noemde dat een bevredigend resultaat. Het gaat over handtekeningen via internet en op papier. We zijn er nog lang niet bij de 50.000 handtekeningen. maar het is een uitstekende uh, uh, ontwikkeling. Tot en met komende zondag kunt u gaan kijken bij de actie die veel aandacht van de landelijke media krijgt. Daarna is er nog steeds een aantal mogelijkheden om de petitie... die vraagt om het bouwen van de windmolenpark dichter bij de kust geen doorgang te laten vinden... maar gebruik te maken van IJmuiden ver dat 65 kilometer uit de kust ter hoogte van IJmuiden... door de regering is aangewezen als mogelijke plaats voor windturbineparken. U kunt de, pet de petitie sowieso ondertekenen via de website van de Verzet Windmolens... www.verzetwindmolens.nl www.verzetwindmolens.nl Zet windmolens.nl uh, uh, u kunt ook in het Zandvoortse Museum tekenen... Bij het, bij het Zandvoortse VVV en bij diverse ondernemers... die de lijsten in hun winkel ter ondertekening aanbieden. Maar ook doen natuurlijk alle strandpachters in het Zandvoortse strand mee. En daar heeft u eveneens de mogelijkheid om de petitie te ondertekenen. Tekent u alstublieft, want we hebben een, ze hebben natuurlijk de uh, kans... om de Tweede Kamer op andere gedachten te brengen. De leden kunnen met een tegenstem minister Kamp... van zijn onzalige idee afhouden. En ook hier bij, aan onze standtafel bent u van harte welkom... om uw handtekening te komen zetten. Ja, dus als u uh, bij de ik, Prix op het circuit aanwezig bent. Kom even langs bij Talassa en zet uw handtekening. Ja, we zijn niet tegen de windmolens, maar ze moeten wat verder weg staan. En uit de verre, dat is een uh, goed uh, alternatief. Dus kom langs bij Talassa en wij zitten tussen Talassa en Ahoy. Ik zeg Ahoy.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 down en take a drink and feel your water Dip down, take a drink and feel your water Ja, nou, dat klinkt helemaal goed, uh, Albert Jan. Jazeker. Trick ja, Reporter hoorde en uh, Liquid Spirits. Ik heb ook weken kunnen oefenen. Ja, ja, dat, dat, <laughs> dat is waar ja. Hey, we gaan eens even kijken naar uh, de wedstrijden in de eerdere We pakken de wedstrijden van vandaag er even bij. Dus en, we, we uh, hebben één luisteraar die nu zijn oren dicht moet doen. Want oh ja. Die vindt Studio Sport niks meer aan, omdat wij die uitslagen allemaal doorgeven Daar komen ze aan. Even de oren dicht. Het piep. Piep. Daar komen ze aan. De wedstrijd die om half één is gespeeld. Ajax tegen ADO Den Haag. Daar werd het een geweldige overwinning voor Ajax. Eindstand van die wedstrijd 4 tegen 0. Jee. En om half drie zijn twee wedstrijden begonnen. Hebben we het over AZ tegen Rode SC. Daar staat er momenteel nog 0-0. En Datzelfde geldt uh, niet voor de wedstrijd Vitesse tegen Cambuur, want daar is ze juist gescoord door Vitesse. Uh, tussenstandje daar 1 tegen 0. En de klapper van de dag, die komt om kwart voor vijf. We hebben het over Psv tegen Feyenoord. Oh jee, dat is, uh, doen we. Jij bent Psv fan. Ja. Dus ik ben voor Feyenoord. Dus en zoveel wordt het? Um, nou, ik denk een uh, overwinning voor PSV. Goed, dan nou ben ik voor Feyenoord ben om een biertje. Ja, is goed. Doen we. Is goed. <laughs> Oké, okay, tot zover de wedstrijden. We houden ze uiteraard voor je in de gaten op de zondagmiddag bij CFM. Dance with somebody, de uh, chef van Witnie Houston. We gaan op het nieuws weer van uh, drie uur, uh, Albert-Jan. eerste uur zit er alweer op. Een oh. uh, favorietje van jou is deze.